Action! Action! Action Het is dus weg! Shit! Ja, shit! Nee! Action. Action. Action. action. Ja, even uitrusten. Ja man. Oh. Mag ik een ijsje halen? Ja, ik jammer. Voor jou ook niet nee, Ja, van deel. Stop! Action! No, dat is wel hoor. Zo! <tankt> so, even hoor. Stop! Maak een ijs Action! Ja daar is wel vandaag. Ik ben moe hoor. Nou, even zitten. Maak een ijsje gaan halen, je niet? Ja. ja, ik heb Jij ja, doe mij maar met twee chocolade aan het zakken. Maar ah, ik neem neemt je drinken het ijs. Nou. Ah, ik ga ja, lekker. We gaan we het dus terug, toch? Ja, dag. Nee. Uh, Wat wil je dan Twee nou chocolade aan Nou, ik neem citroen en uh, mokka. Hoi, ik ben Soutra. Ja. Doeg. action Daar dink ik was je papa <coughs> Action Action! Hé, wat ga jij doen? Action! Ik, ik ga Ricardo halen. Action! En dan moet je. Ik, ik ga Ricardo halen. Hey, eens hey, wat een stuk, Wat een stick. Hey, hey, stop eens, stop eens. Is het niet maar van gisteren niet? Hey, shit, ja. Yeah. Action. Oh, nu gaan we naar een leuke logeerplaats voor je zoeken. Papa. Oh, ja, kom, Kom met je papa. Kom toch niet. Maak maken we toch ook ook, ook, ook een. Dus de rim. Ja, bijna stil. Nou ja. Hel, je helmje. een huil niet. Dat moest jij gisteren, Ja. Ik zie lief jullie ja, Hoe jij eigenlijk? Uh, uh, Anna. Anna, Anna, nog Anna, Anna. Anna, wat. Anna, uh, tip. Anna, wat? Tipput. Ha. Anna, tipput. Anna, tipput. Van die tip broodkwekker. Uh, en wat uh, is het beroep van jouw vader? Uh. Uw vader. is politie. Ik kom zelfs vluchtvlak. Aha. Ah, jouw vader. Pakken we ook nog wel eens een keer. Wat denk je ervan, papa? Papa? Wat gaan we nou met doen? Aan een uh, leuke plek zoeken. Ah. Oké. Okay. Okay. Als je scheep. Maak je af. als <laughs> en DJ Meike. En de Revolution. En de Revolution. And the Revolution. <laughs> okay.